Het weer af en toe zon, het wordt 8 graden vanmiddag. In het noorden en oosten kan wat lichte regen vallen. Morgen zondag meer bewolking en dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. De Sombakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Ik wou met de trein was gegaan. Dames en heren. Toe, toe, toe, toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Start Toebak leeft, toebak leeft. We gaan beginnen al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. En na 9 uur hier bij Tobak leeft. Straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren? Het is vandaag 4 januari. Ja. Weer even de nieuwe zin van Plossums: De keeper. in het radioprogramma Blossoms hebben een nieuwe CD. Cool Foolish Loving Spaces, zei de nieuwe CD. Dit uh, is op te vinden De keeper. Keeper heeft altijd een beetje een ethisch sound. Ja, en ik was jong in de jaren 80, dus ik krijg er altijd een heel warm gevoel bij, dit soort muziek. Goed, daar heb je altijd de uh, oude mensen en de uh, over vroeger. <laughs> ja, dat vind ik eerst op 2000 ook zo heel erg leuk. Nou, doe maar even normaal. Yeah, ja, in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Druk maar eens op die knopjes, jongen, dan kunnen we verder. Goed, het uh, gaat over 1752. De Geldermalsen. Het is een spiegelschip van de VOC. Vergaat in de Zuid-Chinese zee. En de naam is dan weer. Uh, verwijst dan weer naar uh, Geldermalsen. Een of ander landhuis van de familie. En uh, goed, het is uh, ooit gebouwd in 1746. Ja. Hij is, uh, wat was het, 12 meter bij 42 meter, dat schip. Hij kan 1150 ton, al kon, kon hij hier, laadvermogen had hij. En uiteindelijk waren er 300 bemanningsleden. Maar goed, er is uiteindelijk echt voor heel veel goud in gepompt. Uh, wat was het, 68.000. Uh, uh, gulden, uh, goud is erin gezet. Uiteindelijk is dat het schip dus uh, uh, gezonken. S het voer ergens waar het een beetje ondiep was... ...en dat liep dus uiteindelijk vast. Uiteindelijk is het, uh, heeft het op de zeebodem gelegen... ...tot en met 1984. Toen is het gevonden. En uiteindelijk zat er ook nog thee in... ...en ook porselein. Uiteindelijk is alles uh, twee jaar later geveld... ...in 1986... Alles heeft bij elkaar opgeleverd 37 miljoen euro. Oh. What ziek idee. Oh, nee. Schulden was het er nog, sorry. Gulden. Ja, dus okay. dat was de Gelderman. Die beging uh, die in 1752. In 1884 wordt de Fabian Society opgericht. En ik denk, wat is dat dan? Maar het is eigenlijk een. Uh, het was een Brits, reformistisch, socialistisch gezelschap van intellectuelen. Het was eigenlijk een soort Rotary club, Oh. Maar dan in het Engels. En het hele leuke is gewoon dat de leden hebben. Uh, Opgericht. Dat waren dus H.G. Wells. Oh, ja. bijzonder van The War of the World. Precies. Uh, Annie Besant. En hoe uh, heet uh, John Maynard Keynes van de Keynesianse Economie. Die is heel bekend. En ook uh, Nero. En ook, ook uh, kijk, wat hij zegt nou, George Bernard Shaw. En dit was uh, hij is degene die Pygmalion heeft geschreven. Wie? Pygmalion. Dat ging dus over uh, dat meisje dat dan uit de stad. Uh, dan door twee mannen werd uh, getraind om weer. Uh, uh, om, om in de high society hier plaats te kunnen okay. nemen. Oké, nu voel ik me even ik niet even Ook goed, af en toe. Maar... My Fair Lady. Mijn my, oh my Fair Lady. Dat ja, ja, ja. weet je het, Ja, nou weet ik en het wel. En dat is toch wel bijzonder dat, dat, dat, dat dit dat is dus nu... Maar ja, het uh, zijn gewoon weer mensen met een hoop geld... die uiteindelijk zeggen, ik wil iets terug doen. Voor de, voor de armen. Ja, net dat is heel mooi. De Rotary Club, dus... Ja, ze wilden ook gewoon de, grond, uh, de nationalisering van grondwildersen... en het voeren van een protectionistische en economische politiek... Oké, okay, de, de Fabian Society ja. werd opgericht in 1884. Ja, op 4 januari. Goed, kijk even naar Marcus. Ja, in 1863 uh, wordt door James L. Plinton... Uh, een nieuw uh, vervoersmiddel bekendgemaakt. Oh. Namelijk de rollschaat. De ja, mooi, ja. Hij vraagt er ook meteen ook trooi op aan. Ja. En, uh, Heel ja, verstandig. Het, uh, maar is dat de rollschaat, dat is niet de, de, niet de wieletjes zeg maar, uh, naast elkaar. Dus vier wieletjes naast elkaar gewoon. Ja, klopt. Oké, okay. oh, dat is altijd weer even lastig dat om te altijd, schaatsen. Dan moet je, een, ja, je kan daar niet echt op zoals Je gaat schaatsen, zo kun je er niet op... Uh, nee. Je nee. moet echt een beetje ja, een soort lopen, maar dan... Je moet een beetje verstappen en dan probeer, pas kan je de hoek probeer, Eigenlijk is de hele tijd poging doen om niet te vallen. Nee, ik heb het ook wel eens ik, er wel, ik vond het in de jaren toch al heel erg stoer want had je het ook van uh, in die videoclips kwamen ze elke keer voorbij ja, dat wil natuurlijk ook ja een paar keer een volg toch ik, ik wil even, het toch niet ik hoop nog steeds dat jij een keer hier binnenkomt rollen op ja. uh, rolsgaat gewoon okay, nou, een hele ik, uitzending op als ik op, als ik op een rolmarkt. En daar ben ik vaak te vinden, als ik ze tegenkom in maat 43. Dan ben ik zo echt van plan te kopen. En ik wil het toch nog een keer proberen. Oh? Nou, ik en dan toch doe je kijken. gewoon een hele uitzending op rolspan. Ja, daar ben ik voor. Oké, okay. ja, nee, staat. Wat is er nog meer gebeurd? Terug <laughs> naar Even normaal, jongens. Oké. Okay. Elvis Presley wordt goedgekeurd voor militaire dienst. En uh, hij moet uiteindelijk in dienst. Hij gaat uiteindelijk naar Duitsland. Hè? En uh, de colonel, zijn manager, wil gewoon dat hij gewoon in dienst gaat en uh, dat hij gewoon dingen leert. Uh, hij zegt zelf ook, uh, dat is goed om dat te doen. Hij heeft een tijdje ook niet gespeeld. En uiteindelijk, dat is ook wel weer grappig om te lezen dan... Uh, ja, rock'n'roll was natuurlijk net helemaal het coming thing in de jaren 50. En dan had je natuurlijk ook al van die oude garden, zoals Frank Sinatra, die zich er dan iets over moest zeggen. Die zei van, ik vind ro rock'n'roll wordt gespeeld door zinnige idioten. Het is ranzig, het ruikt een sensueel stimuleringsmiddel. Ik betreur het. En later het is wel. Want toen ik dat las, dacht ik, wacht even... Volgens mij zijn Elvis en Frank Sinatra samen ook gewoon nog... Uh, noem je dat in een, in een of ander uh, spotje? Uh, heb ik die gezien ergens? Dus even gekeken, moet je even luisteren. Hij kwam terug van the army en dat was de welkom terug show op you know, televisie samen. Het together. een heel heel to moment. a very, very heel moment. heel tender, heel heel heel heel heel en uh, uh, Frank Sinatra zingt iets van uh, Elvis. Love you so. En dat is gewoon echt heel, echt heel grappig om gewoon dat zeg maar, even te horen. En dat je denkt, toen uiteindelijk kwamen ze tot elkaar... Ze hadden eerst even wat uh, onzin op elkaar uitgekraamd. En uiteindelijk hebben ze samen muziek gemaakt. Maar goed, Elvis in uh, 1956 moest dus uh, officieel in dienst. Dus uh, hij is gewoon een tijdje zeg maar, uh, militair geweest. En het mag is wel dat hij ook... Uh, het uh, uh, extra uh, nu niet ook weer, televisie had gekocht voor de basiskamp. En ook nog weer extra kleding voor de soldaten waar hij mee uh, streed. Dus hij heeft ook nog wat geld uh, uitgegeven in, de, in het leger. Goed, wat nog meer? In 1976 wordt de eerste Sesamstraat uitgezonden. Oh ja. ja jawel. Ja, die heb ik. Die heb ik. Kijk. Jawel, en welk jaar was dat ook alweer? Okay. En, uh, het ook weer? 1976. Oké. En het origineel kwam kwam natuurlijk uit. uit uh, Amerika. Amerika. Ja. Sesamine 3. 3, dat klonk dan weer zo. Nog trager. Nog trager. Sunny day, Yes, Sunny day. Ja. ja. Die begonnen in 1969 op 10 november. Oké. Okay. Zo ietsje eerder. Ja, precies. En wow. uiteindelijk. Was er een of andere, wie was het ook weer? Uh, Dolf Kolstam. Die had een artikel geschreven in de Vrije Nederland in uh, maart 1970. Die zegt van, hey, dat sesamstraat heeft in Amerika een hele goede uitwerking op de kinderen. Misschien moeten we dat ook eens doen. En toen is het, uiteindelijk is er een proefaflevering gemaakt in 1974 hier in Nederland. Met een gedeelte dan weer nagesynchroniseerde uh, Amerikaanse spotjes. Van die poppen weet je wel. En uiteindelijk hebben ze, later hebben ze het uh, echt gaan maken. Zijn ze het echt gemaakt hier in Nederland. Leuk. ja. Marcus. Ja, in 2008 wordt door de uh, wedstrijdorganisatie van de Dakar Rally bekendgemaakt dat de 2008-editie van, uh, van deze rally niet doorgaat. Uh, dit is de eerste keer in de geschiedenis van de wedstrijd dat hij uh, dat niet doorgaat. Ja. Uh, het kwam door al die, uh, ja, dat er zoveel uh, onrust was in verschillende landen uh, in uh, Afrika... Uiteindelijk hebben ze er ook voor uh, uh, doen besluiten om de dakar Rally uh, niet meer uh, richting Dakar te doen, maar uh, in de uh, Stijn, woestijn van uh, uh, Zuid-Amerika. Oké, oh, okay. nou okay. ja. um, nog iets anders. Ja? Bril Khalifa wordt uh, geopend in 2010 met een heel groot vuurwerkshow. Het is namelijk het grootste gebouw ter wereld, en uh, die is 828 meter hoog. Hij uh, begon met bouw begon is in de, op 21 september 2004. Hij was klaar op 21 juli 2007. Dus ruim drie jaar hebben ze eraan geknutseld. En, uh, hij is ontworpen door uh, Skeet uh, dat Wings. Uh, die komen uit Chicago. Die hebben meer uh, uh, torens gemaakt. Onder andere de Willens Towers in Chicago. En de Jemai Mo Tour in Shanghai. En Deze, deze, deze Bril Califa heeft 163 verdiepingen. En dat zijn er dus 35 meer dan nummer 2, die Shanghai-toren. En dat mag, ze hebben op de, de, de, de, de noem je dat, een verdieping hebben ze. Oh ja, op de 122e verdieping hebben ze het grootste restaurant ter wereld. Oké. Okay. Dus dat is echt... Nou, het is uh, leuk om een keertje op vakantie naartoe te gaan. Ja, het is echt ja. bizar gewoon. Uh, het is vandaag ook een speciale dag, want het is uh, 1997 werd de 15e en laatste Elfstedentocht gereden. Dus dat is gewoon Poei. 22 jaar geleden. Poei. 23 jaar geleden. Poei. Ja, sorry, je komt er in één keer mee op. Ja. Poei. 23 jaar geleden. 23 jaar geleden. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, nog een laatste dan? Ja, hoe weten het? Uh, vandaag uh, in uh, 1999 wordt het spel RuneScape uh, gelanceerd. Yeah. Dit spel uh, is een, uh, ja, was een gratis te spelen uh, uh, spel wat via internet werkte. Uh, ja, was toch wel uh, uh, de voorloper van uh, bijvoorbeeld uh, World of Warcraft. Ik heb het gespeeld hoor. Ja, heel veel mensen. Uh, het had meer dan uh, 10 miljoen spelers uh, wereldwijd. En uh, ja, het, is gewoon, uh, het heeft ook meerdere versies uh, is het op uitgebracht. En ja, dat was nog in de tijd, uh, was een van de eerste free-to-play uh, games waar je dan... Uh, ja, kon betalen om wat extra dingetjes te doen. Ja, maar ook dat je met elkaar uh, kon communiceren. Ja. ja want dat, dat was uh, eigenlijk heel nieuw. Ik heb toen wel met mijn zoon... samen gespeeld en dan zegt hij... kom, mam, gaan we rennen. Ik denk, dat staat... als dat uh, erbij zo. Ja. En dan zei ik ook... van hup, Holland, hup, zat ik ergens te vissen. En dan, dan zie je ergens altijd zo'n... zo'n ballonnetje. Mam, doe normaal. <lacht> ik denk... Je laat je zo kennen, weet je, want het het maakt is, niet uit wie wat het zegt. Het is gewoon heel knullig eigenlijk, ja. niet? Ja, heel heel grappig. Het klinkt als een knullig... Ik heb het wel kalletje. leuk gevonden, omdat ik, ik wilde weten waar hij mee bezig was. Oh, dus die... ik had ook een account aangemaakt. Oh, en niet dan, meer. Uh, dan kan je, je kan je ook even iemand volgen en dan, uh, dan ga je samen rennen. En dan, uh, dan ren je gewoon met die persoon mee. En hij, hij, hoe lang heeft hij dat nog gespeeld nadat jij ermee begonnen was? Ja, dat, nee, dat is, dat is, dat is ja, ik, ik heb het maar even gedaan, maar het was wel grappig. Gewoon. Ja, ik nam het ook nou al voor. Als mijn zoon een uh, computergame gaat spelen, ga ik meedoen. Ga je nee, uh, uh, tegen nu? hem vechten? Uh, Grand Theft Auto, heb ik een paar keer geprobeerd. Nou, okay. Ik ben er gegeven moment afgehaakt. Ik had er toch geen geduld voor. Nee, er zit nee. zo'n goed verhaal in. Er zit een goed verhaal in, ja, ja. sowieso. Maar hij werd er een gegeven moment echt uh, heel goed in die, uh, het, het, het vinden van... Uh, noem je het ook alweer? Speciale verdiepingen waar je dan uh, uh, niet gezien wordt. Um, oh ja. Um, je hebt allemaal van die, van die dingen dat je... Uh, Na, ja, spots nou. waar je onzichtbaar bent. Eigenlijk fouten in het spel. Die kon hij elke keer oh, vinden. Uh. Nou... Uh, tot zover een stukje techniek. En wat gebeurt er door de jaren heen? Na de volgende plaat hebben we natuurlijk de verjaardag. Uh, nieuwe plaat van J-Block. Te maken Wat wat boeit. Plaat heet. Uh... Oh, hij heeft geen plaat. Hij nou, heeft er allemaal een single uit. Ja! Goed, uh, dit was uh, natuurlijk uh, Jake Buck uit de stal van uh, The Last Shared Puppets. En natuurlijk, maar als Kane, dat ziet ook allemaal een beetje. We zijn allemaal vrienden van hem. Goed, je begrijpt het al. Er is een Ja, Jazeker! Nou ja, dit, waar ik het nu over heb, zeg maar. Die is al dood. Maar goed, het is toch wel leuk om even erbij stil te staan. Want uh, ja, stomp zijn sommige geschiedenisverhalen is toch wel leuk. Ik heb het over Isaac Newton. Hij is geboren in uh, 1634. Overleden in uh, Kensington. Oh, grappig. Zoals je het daarna genoemd? Kensington? Maar oh, goed, zo. Overleden in 1727. Hij was natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof. Nou ja, wat hij allemaal niet deed. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk het prisma ontdekt. Hij heeft ontdekt dat licht bestaat uit allerlei kleuren. En uh, wat dan alweer af... Uh, kaatstand op voorwerpen die handeert. Nou ja, dat is een heel moeilijk verhaal. Als twintigjarige kocht hij een boek. Hij liep op de jaarmarkt in 1663. Als twintigjarige liep hij daar rond op uh, Sewell Bridge. Dus zag hij daar een boek over astrologie. En toen dacht je van, jezus, wat een moeilijke materie. En toen kreeg je nog een boek in de handen van een of andere filosoof van 300 jaar voor Christus. Eerst dacht hij van, hm, snap het niet? Toen zat hij daar zo'n tijdje in te bladen. Toen begreep hij de redenering. Toen dacht hij van, hé, hey, maar nou moet ik daar verder mee. En toen is hij daar, heeft hij daar heel veel in betekend. Hè? Deze uh, Isaac Newton, pas is er nog, zijn er nog wat dingen van hem geveild. Wat onduidelijke handschrift, uh, gecodeerde brieven. En daar komt uit dat hij ook nog een heel gelovige man was. En dat er ook nog wel een duistere kant aan deze. Uh, Isaac Newton was. Dat hij alleen, niet alleen iemand van de duidelijke natuurkundige was. Maar dat hij ook nog uh, allerlei dingen geloofde en zo. Is goed wie ze nog meerjarig of zojarig zijn geweest. Ja, het is vandaag de geboortedag van Jacob Grim. <coughs> Jacob Grim. Want de geboorte dus, dus, is van Grim. Juist, ja, precies. De sprookjes. En uh, ik heb dan een beetje te kijken. En, uh, er zijn gewoon enorm veel sprookjes van hun hand uh, geweest. Ondertussen de wolf en de zeven geitjes. En uh, vrouw Holle en Hans en Grietje en zo. Dus uh, ja, ik vond dat het zeker wel even genoemd mag worden. Ja. ik ben natuurlijk ook tweede kerstdag in de Efteling geweest. Dus uh, ach, ja, toch wel even leuk. Ga. Goed. Ja, Ja, en als we het dan toch over gesproken hebben, wie vandaag ook jarig is, Bobby Eden. Ah, oh, ja, ja, ja, Bobby Eden. Is uh, 40 geworden? 40, ja. ja. ja. Uh, dat, uh, 41, sorry. 41, 40. nee, 40. 40. Nou, en als je, dan past dit er goed bij, namelijk ja. eh, ken je deze plaat nog. I need 7 inches or more. Ja, ken je dit misschien? Ja. Yes, I know her. Nasty Girl van Vanity Six. Denise Matthews is uh, helaas al niet meer onder ons. Maar die was onderdeel van Vanity Six. Ooit ontdekt door uh, Prince natuurlijk. Hij was een tijdje model. En uiteindelijk uh, heeft ze met Prince uh, allerlei dingen gedaan. Ook muziek gemaakt. Oké. Okay. <laughs> en uh, uiteindelijk is ze nog solo gegaan na 1983. Want toen was eigenlijk Vanity Six wel een beetje uh, afgelopen. Toen heeft ze een paar keer in de Playboy gestaan. Want het was, was een hele mooie, mooie dame. De beste film was die gespeeld Het was uh, uh, 52 Pick Up. ...wat drugsproblemen, uiteindelijk uh, nierfalen... ...en daar is dan overleden in 2016. Toen was hij nog maar 57. Oké, okay, okay. dat, dat is niet oud. Yeah. Nee, zeker niet. Nou, hier vandaag ook jarig is dus Michael Stiepe. Stipe. Stipe? Ja, ik weet niet, hij is, uh, hij is de, van 1960. Is dat hij is voormalig frontman van de Amerikaanse rockband R.E.M. Oh nou, ja! Dat weet je wel. Dit is misschien het beste plaatje van de R.E.M. kom je toch weer terug bij de top 2000 natuurlijk. Ja, dit is echt zo strak gewoon. En hoe ging het ook verder? Fire. Ja, krachtige, krachtige plaat. Later kreeg je natuurlijk dus Shine hier Maar dat dit plaat. nummer is wel, uh, is not done, hè? Dat nummer Fire nu met Australië, dat kan gewoon niet. Oh nee, niet. je hebt wel nee, gelijk. En nou, nee, precies. Nou goed, uh, misschien een van de stevens gemaakt is dit. Ken je dit nog? Kenneth Frequency. Dus dit het uitbrachte zich echt... Dat is echt dat echt R.E.M.? Het lijkt wel hardrock gewoon. Maar goed, hoe oud is hij geworden eigenlijk, Michael Stijp? Hij is van 1960, dus hij, uh, hij wordt 60. Hij wordt 60! Wauw, want dan leeft het alweer. Ja. Goed, wie nog meer? Ja, wie vandaag ook uh, jarig is, is Pieter Post. En dan bedoel ik niet de... de Peter de, de, Post. De, de, oh, Peter. Peter. Spreekt het uit als Peter? Ja. Zo'n uh, oh, holander ja. is ja. dus al het ja. Peter. Ja, Peter. Ja, ja, Peter, ja. Het is Peter Post. Het is dus niet de postbode, maar nee. uh, de acteur... Hij uh, heeft onder andere in uh, goede tijden en slechte tijden gespeeld. Uh, uh, Goudkust. Uh, Flikkenma'stricht. Uh, ja, noem het op. Een Melchior van de Brink in Vrijland. Die nou, is dan een, een stoere man. Een uh, All-Stars, en Westenwind. Hij heeft okay, nog veel leuk meegemaakt. Ik kijk mee naar de foto en het zegt me niet zo heel veel Nee, hij ja, heeft uh, dan al een is wel een bekende kop. kop. Ja, ja, ja, goed. goed. goed. Uh, ja, ik heb toch uh, Dat is vandaag. Daardoor is dat ook Dag. Meneer Breijen is vandaag zijn geboortedag. Hij is in 1809 geboren. Oké. Okay. En uh, inderdaad, in uh, 2009 hebben ze daar ook uh, een ruim feesten gevierd. En hij is natuurlijk degene die het braijschrift heeft uitgezonden. Ja, het is heel simpel opgezet, het ik, ik heb ja. een paar cliënten gehad die blind waren en ook het braijschrift gebruikten. En echt, ik vind het zo bewonderlijk. Die stipjes zitten zo dicht op elkaar... En dan echt die moeder ook van die, even van die cliënt die dan blind was. Die zegt van ja, ik had het heel simpel uit uit, uit zo en zo en zo, die stipjes. En dan ging je eroverheen. En dan denk je, oké. Okay, en dat kan je dan zomaar die vingertoppen zo snel voelen. Oh, dat vind ik wel knap. Om hier te trainen. Ja, als maar het is wel als je dat ene zintuig kwijt van het Ja, zicht, dan komt er iets anders door de die andere Worden die anderen beter. Dat echt, zodra je ja. weet, wordt, komt, wordt het ding aangezet dan of zo? Ja, ik weet het ook Ja, ik weet het. Ik vind maar het heel hij, knap. Maar hij echt, heeft zelf... Respect. Uh, hij is zelf op drie jaar geleefd blind geworden. Hè? Want hij had zichzelf voor ongeluk met een priem in een oog gestoken. Dat gebeurt zo, maar in alle twee ogen tegelijk en ook zeker, nee, hè? Nee, één. Maar oh, de hierdoor ontstaan infectie veroorzaakt ook blindheid in zijn andere oog. Oh, die manier. Oké. Oh, dus, oh, uh, oh, ja, in in die beetje. tijd waren de medische omstandigheden nog niet zo geweldig, natuurlijk. Nee, nee. Dat de ogen ik staan wel. natuurlijk wel met die traanbuizen met elkaar in contact. Ja. Dat je het even weet. Dat je het even weet, joh. Goed. Goed uh, diegene die ook vandaag jarig is uh, Beth Gibson. En Beth Gibson, die ken je van deze muziek. Altijd opbeurende muziek. Ja, waar is er een stop? Ik ben heel vrolijk van. Van Porter's Head, ik vind dit zo diep triest, maar mooi dit. Luister even een stukje. Oh, ze leefde samen met haar zussen op het boerderij en uiteindelijk gingen ze naar Bristol en daar heeft ze een, een band gestart. Oh. Het heet Porter's Head. Oh. Dit was een van de grote hits, maar dit ook. Echt lekkere muziek, gewoon wat toemaakten In de jaren negentig. Het bekendste is misschien dit wel: De Glory Box. Yeah. Dit is echt een hele grote hit geweest. Over de hele wereld. En het grappige, in deze plaat zit een stukje verwerkt wat terugkomt bij Isaac Hayes. Hoor je die viooltjes? En toen dacht uh, Porter's Head, dat kunnen we wel gebruiken. Maar Porter's Head was nee. niet de enige die het gebruikte. Nee, dat is ook tricky. Die vond het ook wel interessant, Isaac Raps. Dus grappig. Ja, is, is ja. grappig is dat. Eén iemand zoveel inspiratie. Je kan nou, Het wel zijn net die riffjes die je met bepaalde popmuziek hebt. Ja. Dat die ook overal dan weer toch weer heeft teruggekomen. Niet ja. een ander dingetje. En dan ja, een... maar dit is wel echt, echt uh, gepakt hoor. Dit is wel, daar hebben ze heb ook wel flink voor moeten betalen bij Isaac ja? Hayes. Ja. Isaac Hayes is eigenlijk een beetje de dominee van de, van de, van de zang. Hè. In zijn muziek uh, verwerkt hij altijd allerlei preken. Hoe je met elkaar om moet gaan. En wat hij zelf fout heeft gedaan, vertelt hij nou ook. Goed, het ging ja. over ja. Bert Gibson. Die vandaag jarig is... Te Porter Z. Wie? Nog één? Ja, ik heb nog uh, Dave uh, Folly. En uh, dat is een acteur uh, die in verschillende uh, tv-series en dergelijke, onder andere Grace Anthony, uh, heeft gespeeld. Maar uh, hij is misschien, uh, ja, de meeste mensen kennen hem waarschijnlijk hem niet, maar zijn stem wel. Hij speelt namelijk uh, uh, de Mier in uh, A Bug's Life, de, de oude. Uh, okay. En hij heeft ook weet uh, in Toy Story 2 uh, een stem gedaan, in Cars, uh, Lero en Stitch. Dus hij heeft best wel veel uh, ook okay. zijn stem gebruikt. Uh. Dan had ik hem eigenlijk even uit moeten zoeken. Ja, Houdt wat mooi we... is dat inderdaad in Ernst, dan zegt hij zo van, I feel so insignificant. En dan zie je oh, die is psychiater, yes, a breakthrough, you are insignificant. oké. Okay. Dat is heel grappig. We zien er toch was hij was hij altijd wel, wel leuke, uh, verhelderde momenten ja. in ja. natuurlijk. Nou goed, degene die ik nog wel even noemen. jongen, hij, vandaag, hij leeft nog, David Bowen. Wie? Ja, David andere... Bowie. Oh nee, David ja, dus Bowie. Ja, dat dacht ik ook even. He? Ja, ik denk, Leeft hij dan nog? Hij is nog maar 56 jaar oud. Nee, dit is een acteur. Hij speelt onder andere in de, de serie TV-serie Highway to Heaven. Niet door hell. En The French Prince of Bel-Air heeft hij ook nog uh, gespeeld. Hij is vandaag 56. Maar dat is een andere, David Bowie. Bow. Niet David Bowie. Goed, dat is zover de verjaardag, dames en heren. Het is niet uh, tijd voor een stukje muziek. Dat gaat het wel, hè? Ja, even een goede oude tijd. Nou, wel, het is nog maar drie jaar geleden... Creator, protector en deserver. Zo so heet de CD van uh, Drive Like Maria, Nederlands-Belgische band. I'm on the something, and I don't know. Digging deeper, let her go. Call the movement, with dark inside. Leave her rolling, rolling by. Like a spider, she took a bite, wrapped me up I feel warm inside. And when she drains me, I can feel the love, I can feel the tension rising high. Love. Onto something that I'm sure Would you feed me, baby, evermore? Maria, Nederlands, Belgisch, met een combinatie. Ja, we kunnen ook samenwerken. Dat kan ook gewoon. En Life. Oh nee, keep me going. Dat is die andere singel op diezelfde plaats. Het is uh, zaterdagmorgen het is alweer tijd voor je aan Oh ja, natuurlijk. het is alweer later dan ja, normaal. Ja, zeker. Heb al... ja, dit we dit hebben dit een mooie berichten Ja, dames en heren. Aanstaande woensdag. Wat? Zandvoortse berichten. Wat is dat dan? Dan gaat het gebeuren. Dan kunnen ja? Er is de kerstboomverbranding weer. Je kunt de kerstboom dus, uh, even inleveren. Doe even normaal joh. Ga je die bromen allemaal verbranden dan? Ja, jazeker. Tussen Kijk en 4, een ja. ja. Tussen 1 en 4 kunnen ze ingeleverd worden bij de remise. Voor elke boom die je inlevert krijg je 40 eurocent en een lot. 20 cadeaubonen komen hiervoor. Je kan ze ook eens dus bij het schuitengat uh, uh, inleveren. Ja. Door een, uh, achterzijde Dirk van den Broek. Eigenlijk moeten we er vanaf open. Het is toch belachelijk? Gewoon dat we bomen aan het kappen zijn. Bomen staan tien jaar hebben ze een beetje een lengte, worden ze omgezaagd en worden ze verkocht. Ja, maar... Nu staan we er twee weken aan te kijken. In de, hoek van de, de Kamer. Volgende volgende bericht. Oké, okay, ja, ik haal hier er gewoon uit. Ja, het handig gelijk ook. Ja. Ik ben het wel eens. Het is gewoon belachelijk. Ja, ja. Het is gewoon belachelijk gewoon. Okay. Moeten we toch klaar mee zijn? Zeg houden ze even lekker. Ik heb een kunstboom. Toevallig ook nog een uh, gerecyclede kunstboom van iemand gekregen. Die, die had al een andere kunstboom ergens daarna. Dus ik ben gewoon op een andere manier bezig. Goed vertel. berichten. Sorry, ja, uh, op 13 januari organiseert de gemeente Zandvoort samen met uh, de organisatie van de Formule 1 een Dutch Grand Prix uh, opnieuw uh, een inf informatiebijeenkomst voor uh, de bewoners okay. en ondernemers en andere belanghebbenden. Uh, wil je erbij zijn, uh, graag even aanmelden uh, door een mail te sturen. Ik zou zorgen dat je erbij bent gewoon. Ja, maar je moet je wel even aanmelden van tevoren uh, door een mail te sturen naar formule1.zandvoort.nl Um, aanvangstijd is 9 uur 30. Dan gaat de zaal open. En het is in de blauwe tram. Oké, okay. nou goed om te horen. Uh, de de cameradichtheid in Nederland is in kaart gebracht. En uh, op zichzelf schijnt dat Zandvoort het uh, dichtst uh, met camera is te uh, volgen. Hangen in uh, Zandvoort 16.000. Nee, oh sorry, nee. 1 op, op de 64 personen hangt hier een camera. En in Amsterdam hangen de meeste camera's. Maar er zijn nog veel meer mensen die er wonen. Dus uiteindelijk zijn er in... Uh... Maar is dit positief of negatief nieuws? Ja, ik weet het ook niet helemaal. Uiteindelijk in heel Noord-Holland zijn er 44.868 camera's geregistreerd. En je houdt dus alles in de gaten in Amsterdam. Alleen al hangen er dus 21.816. En uh, ja, goed, in Zandvoort is het dus 1 op de 64 personen hangt dus een camera. Nou, dat is best veel. En dat maakt het allemaal wel een stuk veiliger. Hopen we dan altijd maar weer... Goed, zo. Nou, we... Ja. Morgen, ik doe mee, is het traditionele nieuwjaarsconcert. En het wordt georganiseerd door het Mannenkoor. En dat is in de katholieke sint Agatha kerk Kerk is open om 2 uur. Het concert begint om half drie... En uh, Kantoor is Leef, doet mee. Het Zandvoort-Mannenkoord, het Agata koor zelf. En, uh, en nog een aantal andere koren. Dus uh, wees welkom. En daarna, uh, ja, uh, daarna gaat het feestje gezellig door in de krocht. Het wordt een leuke middag morgenmiddag. Oké, okay, nou, goed om te horen. Goed, uh, meesterlijke uh, kerstdiner uh, Tom Weber van uh, Spijslokaal De Meester was de eerste kerstdag, was hij dicht. En toen heeft hij speciale gasten uitgenodigd. Eenzame ouder. En uh, die uh, heeft hij helemaal van thuis laten ophalen. Hij heeft ook uiteindelijk weer naar huis gebracht. En die hebben bij hem een kerstdiner gehad. Petje af. Uh, hartstikke goed. Goed geregeld, uh, Tom. Zeker Tom. Sorry, wordt gewaardeerd. Goed, nog meer. Ja, in de nacht van vrijdag op zaterdag rond uh, half twee. Heeft uh, de politie drie mannen van 21, 22 en 23 jaar. Mooi hoor oplopen. Ja, uh, Alle drie uh, afkomstig uit Al van de Rijn aangehouden. Ze worden verdacht van het uh, bezit van uh, harddrugs. En uh, ja die zouden ze dus ook uh, volgens mij willen gaan verhandelen hier. Dus uh, ja. Oké. Okay. Uh... Ja, hartstikke mooi. Nou, uh, verder. Uh, ja, nou, nee heeft ze wel klaar hoor. Troot, nou Ik wil alleen nog even zeggen dat de directeur van Pluspunt... ...ja, het is natuurlijk een beetje voor Zandvoortse Pluspunt-krant... ...van de afgelopen week. Er staat echt heel veel berichten over Pluspunt... En uh, dat directeur pluspunt uh, gaat, uh, gaat ermee stoppen. Albert, uh, rechter Schot, gaat, uh, gaat met pensioen. We zijn op zoek naar een nieuwe... Uh, directeur. En uh, hij blijft nog wel even aan. Want uh, hij heeft nog geen opzegtermijn van drie maanden, geloof ik. Dus mocht je denken van... Nou, dit heb ik al jaren willen doen. Moet je even solliciteren, want het wordt nog wel een klusje... om de juiste man op de juiste plek te krijgen, denk ik. Zelf. Goed, tof. tot zover de Zandvoortse dus berichten. Volgend uur nog veel meer. Dus een Goedemorgen, Zandvoort. Of een lekker stukje gitaarmuziek. Let's go outside. Wonder with me. Open your eyes. How does it feel? What can you say? Some things are way beyond words Songs in the rain fall from the sky Into our hearts, out of our eyes Silence, this time it won't go unheard Tell me isn't it really crystal clear, we got all that we need right here Isn't this more than enough, you already know but you can't explain what it is Cause love isn't made of words, you can feel it singing Oh my, it's the sun shining out of your eyes Beating this heart Wake up, let go of what you think you know Cause you can feel it All there is, all that you are Wake up and dream wings on your mind See through these walls symbols and signs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 Sun shining out of your eyes, beating this heart. Wake up, let go of what you think you know. Cause your mind was only meant to be free. You can feel it sitting, oh my. It's the sun shining out of your eyes. See for yourself, wake up, let go of what you think you know. Singing, oh David Ben, je bent wat een lekkere plaats. Echt niets aan de hand. Outside, ja, laten we naar buiten gaan. Nou, als je buiten niks zoekt, blijf binnen. Je weet nooit wat je kan overkomen. Echt. Met die CO2-uitstoot. Maar goed, het was in de tijd dat we allemaal nog wel naar buiten konden. Dat was een half jaar geleden, geloof ik. Er was er nu zoveel paniek, geloof ik, hè, over de natuur. Tegenwoordig nee. is het anders. Goed, het is... Uh, is uh... Toepak leeft op deze koude zaterdagmorgen. Ja, precies. Ja. Your days are Jawel. Ja, hoe begonnen we dit programma? Nou, precies. Ja, die Amerikanen. Wat hebben ze in hem uitgehaald? Gewoon, stelletje gekken. Hebben ze gewoon Solomani. Solomani. ja, heet hij toch? Soleimans. Soleimani. Hebben ze natuurlijk omgelegd. Omdat de Iran natuurlijk ontzettend fout bezig is. En daar moesten de Amerikanen toch wel even een stokje voor steken, toch even hun tanden willen laten zien. Dat hebben ze gedaan. En zullen we afwachten hoe Iran erop gaat reageren. Waar ons hart vast. Ja, ik ben echt nieuwsgierig hoe dat gaat aflopen. En, eh, nou goed... Uh, ja, iets anders. Uh, Suleimani heet het. Zo heet het. Sula ja, dit is een ander. Ah, oh. <laughs> dit is een ander. Familie. Ja, dat is familie, denk ik. Het uh. zijn kinderen. Ja, je hebt het ook zoveel namen. Dit is net even een he? andere naam. Dit is wel een goede gast, volgens mij. Die was aan het studeren. Had hij toch zo'n zijn hoedje op? Ja. Soleimani, ja. gewoon is het. Ja. Qua Sema Soleimani volgens mij. Ik hoorde Trump ook een beetje moeilijk doen over de naam. Ik denk, heb ik nou de goede... Ik... Dit, dit is toch wat die gast hier hebben neergeschoten? Hier, Sema Soleimani... Sol... Nou, ja, precies, die hebben we neergeschoten. Dat was hartstikke fout. Nou goed, wat hij wel gedaan heeft... dat schijnt dat hij IS heeft bestreden. Alleen als je een klein beetje niet eens was met het beleid in Iran... dan wist hij wat wel te vinden... En hij heeft ook heel veel demonstranten heeft hij wel de, tegen de grond aangewerkt. Hij is ook wel verantwoordelijk voor heel veel doden, onnodige doden. Dus heel veel mensen waren blij en ook heel veel mensen zijn minder blij. Nou, Ik zie nu ook elf minuten geleden in het buitenland... Yeah. Dat, dat zowel Irak als de Verenigde Staten ontkennen dat er zaterdag vandaag dus een luchtaanval is geweest... Op door Irak gestoonde Irakse milities in de buurt van Kamptaji, ten noorden van Bagdad. Eerder werd nog door een Irakse legerbron gemeld dat tijdens een luchtaanval minstens zes mensen gedood zijn en drie ernstig gewond zouden zijn geraakt. Oké. Okay, dit... een medisch konvooi was aangevallen. Dus ja, je weet het gewoon allemaal. Ja, maar dit gaat weer over Irak. Irak ja, maar Irak en de Verenigde Staten. Ja, oké. Okay, ja, dat, het dat, is dat, net dat, gebeurd, hè? Ah, dit is allemaal weer... Ach, het zit zo lastig in elkaar. Irak in Iran en dan de Russen en uh, die andere landen die erbij aanhangen. En dan hebben ze overal weer al je mannetjes neergezet. Goed, iets anders. Ja, eh... Uh, uh, Leuk nieuw uh, snufje voor mensen met uh, vlieghangst. Yeah. Uh, uh, het uh, bedrijf Garmin heeft namelijk een, uh, een navigatiesysteem ontwikkeld... wat vliegtuigen automatisch aan de uh, grond kan zetten. Oh. In een ge uh, geval van nood. Uh, het systeem is zo gemaakt dat het... Uh, uh, um, ja, eigenlijk op het moment dat het vliegtuig rare dingen doet... Yeah. Uh, dan geeft hij een noodsignaaltje. Uh, als de uh, piloot dan niet reageert... dan wordt het systeem ingeschakeld. En uh, landt het. Uh, uh, Wordt dit nog, niet nog moeilijker? Ik zie wel eens die uh, seconds. Voor distraction, destroy of zo... op de National Geographic of Discovery van de te kijken. En dan gaan ze dus uitvissen waarvoor een vliegtuig naar beneden is gestort. Waarvoor het vliegtuig gewoon één keer recht naar beneden ging. Of één keer recht omhoog. Of dat de vleugel afbrak. En dan hebben ze allerlei ingebouwde veiligheidssystemen die dan weer tegen elkaar werken. En dan denkt het vliegtuig dat hij dat doet. En dat de piloot niet reageert. En een zijn er zoveel systemen die elkaar er ook weer kunnen tegenwerken. Dus ik ben ook bang met dit. Ja, geeft die piloot gewoon weer volledig die stukken planen. En dan gaat ja, ja, hij zichzelf redden. Het, het, het idee hiervan is juist dat op het moment dat de uh, uh, piloot niet meer in staat is om. Uh, die zitten met z'n drieën uh, daarvoor in, hè? Zitten ze een beetje op te letten, ja, dan, of het, niet? Uh, uh, het systeem is ook meer bedoeld voor de kleinere oh, vliegtuigen okay. die. Uh, uh, waar vaak maar één piloot of uh, uh, waar vaak, uh, ja, kleinere bemande vlucht, uh, vluchten... waar één piloot uh, ja, okay, aan, daar uh, aan het de vuur voor. zit. Daarvoor zijn ze, is het systeem bedoeld. En uh, het is ook bedoeld, zo gemaakt dat uh, de mensen die in het vliegtuig zitten... eventueel ook de noodknop kunnen indrukken. Huh? Op het moment dat, uh, dat dus de piloot een hartaanval of iets krijgt... en je zit in een klein vliegtuigje en je ziet dat dat je uh, ja, het okay. vliegtuig gewoon zelf aan de grond kan... Nou ja, ik zou zeggen, maak er gewoon een drone, een piloot eruit... en vanaf de grond gewoon alles besturen. Ja. ja, en dan de mensen die je vervoert er ook uit... die kunnen gewoon via Virtual Reality naar die landen toe. Ja, die gaan gewoon met de... Dan kan je de vliegtuig even goed laten. Dat hoeft dan niet meer, hè? Nee, dat hoeft niet meer. Goed, wat de techniek allemaal. Geef een duikel zo over elkaar met al die techniek... wat allemaal weer uh, tegen elkaar gaan werken. Nou, ik zie je zit uh, hartstikke mooi bezig. Zeg. Uh, ik zit nog even naar die landen te kijken. Wat zie je te lezen? Nou, ik zit nog te kijken voor de landenkeuze. Maar ik denk toch... Ja, uh, maar uh, Dat nummer 5, vond ik toch wel erg goed. Die ja? heb jij, hè? Ja, die heb ik wel. Die kan ik wel ja, even broor, maar. Uh, Dus dan kan ik die even opsnorren. Dus dat Michael Steep. Michael Steep, Nee, Michael Stiep. Michael Stiep, Stiep. Nee, Michael Stiep. Stiep. Michael Stiep is het Ja, ervan. is... Hij is vandaag uh, 60 jaar geworden. Jawel. Een mooie leeftijd. Dat is zeker een mooie leeftijd. Uh, nou, dan gaan we die even uit de dingen vandaan halen? Uit de motteballen? Uit uh, de motteballen. Gewoon even. Uh, uh, Michael Stijp. 60. Hele mooie leeftijd, 60. Zeker? Ik heb hem pas leden nog 40, gezien. 40 hè? Toen werd hij op een of andere geïnterviewd. Had hij een blauwe streep over zijn uh, hoofd uh, geschilderd. Echt, net of hij een smurf was. Dat was echt vage tech. Vage theorie had hij ook. Nou, dit is uit de jaren 80. 1980, begonnen ze met een carrière. Toen kwam dit uit, The One I Love. This one goes out to the one I love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time out to Goeie oud uit de jaren 80 met Arium. Losing my religion. Oh, daar waren we allemaal zat van gewoon. Natuurlijk ook shiny Happy People. Echt, echt een hele grote hoop doen we daarop. Dit was natuurlijk de beste plaat. Hey, to the One I Love uit die jaren 80. Wat Maaike Stij vandaag jarig is en hij wordt 60. Ja, ja, dat is een leeftijd. En uh, nou goed, zijn laatste plaat kan ik daar eens niet meer herinneren wat hij gemaakt heeft. Ik hou me hart altijd vast als dat het gasten solo gaan. dan wordt het helemaal uh, zuredig muziek. Maar er is nog uh, muziek met Pit. Het is de, de zaterdagmorgen hier bij Toebak Leeft. En uh, waar we nog even stil moeten staan, is eigenlijk. Jawel, deze man. Kijk hem nog. Tin Lizy, weet je wel. Met uh, dit. Phil Linnert is in uh, 1986 uh, overleden. Ook deze man. Het over Gary Rapp, die was toen 63 in 2011 overleed. Dit is echt een heel mooi plaatje. Zo zoet. Zo lekker. Ja, zeker. Baker Street van Gary Raverty. Ja, dat was in 2011 toen hij en overleed. is overleed. Ja, precies. Ja. Goed. Ik heb wel een, een leuk berichtje over een man. Die, in, uh, die heeft zich op het Arnhems politiebureau gemeld. In uh, een, een, een boevenpak. In een boevenpak Ja, zelfs. en okay. de die schreef ook al hoe geniaal. Deze man kwam zich aan het politiebureau melden... omdat hij nog 1429 dagen begint. Ja, professioneel. Dit uh, deed hij op logische wijze in een boevenpak... tot over bijna vier jaar. Waarschijnlijk zal hij kerst 2023 weer thuis kunnen vieren. Had hij geen onderdak of zo? Waarvoor vermeldt nee, hij zelf niet. aan? Nou ja, ik denk dat hij dacht van... nou, het is gewoon klaar. Ik zie het ook, een foto. hij had een vrouw thuis zitten. Ja, dat kan ook wel steeds Ja, vallen. Hij kwam echt ja. gewoon keurig. Hij kwam te, had al zijn spullen bij zich. Ja? En ik van, nou, het is klaar. Ik, uh, laat ik ben helemaal zat thuis. Ja. Stom, hè? Ja. Ik meld me wel aan. <laughs> het veel beter dan bij jou. Nou ja, 1429 dagen. Dat is er gewoon bijna vijf jaar. Maar als ze zeggen kerst 2023. Dan heeft het echt heel bond Dus gemaakt dan, gemaakt, dan, dan krijg je wel snel, uh, dan krijg je toch wel uh, voor kort, hè? Als je uh, je best doet. Ja. Dat is een uh, bijzonder verhaal. Degene die ook zou moeten worden opgepakt. Ik las het afgelopen week in uh, het Suffertje. Nou, nee, niet helemaal Goed, de nou, Alkmaarse krant. Jawel, in uh, Kastlikum. Daar was een, een, een, een vrouw die deed de sleutel deed zijn slot, draaide hem op slot, draaide zich om. En toen stond daar een man, spiernaakt, had wel een hoedje op, en die vroeg de weg. En ze was eigenlijk een beetje verbaasd van... Ah, wat? Uh, oh, dan moet je daar rechts en dan links. En, uh, en uiteindelijk uh, dacht ze echt van: dat is wel een beetje raar. Ze heeft daar dagenlang last van gehad. Ze is als de dood dat de man naakt. Later ook nog een keer gezien door iemand anders op een open fiets. met het hoedje op weer. Uh, gezien was dat, dat die man weer terug zou komen. dat hij dat uiteindelijk toch iets anders zou gaan doen. Dat hoeft helemaal niet natuurlijk meer. Ja, hij was gewoon naakt. En nu wordt ook geschreven: die man moet worden opgepakt! Dat kan zo niet! Ja, ik had laatst ook. Ik was. Uh, uh... Weet je dat, uh, 2 januari was ik in de sauna en al die mensen, allemaal naak! Gat, tammer, kan ja. allemaal niemand had maar, uh, om het gerust te stellen, ja? niemand had er ook niet. Dat, dat, dat, dat, maakt is, het dan dat maakte dan weer net even. Dat is gewoon wel raar, net als je je sokken aanhoudt. Dat is ook zo raar. Dat van, dan in één keer raak je ook dan van. In de sauna. Oh. Nou nee, ja, of, in de sauna, of op straat. Ja, als je in de sauna je sokken aanhoudt, is dat inderdaad vrij apart. Ja. Vond, die man had gewoon net even een andere realiteit. Maar goed, er is nog niks over de man vernomen. Ja, als hij zijn kleren aantrekt, dan is hij gewoon onherkenbaar natuurlijk weer. Dan gaat hij gewoon weer op in de rest van de mensenmassa. Goed, Marcus. Ja, wetenschappers ontwikkelen een uh, hologramapparaat dat uh, uh, tastbare uh, hologrammen gaat maken. Tastbare? Uh, ja, okay. hoe, hoe hij werkt? Is uh, aan de bovenkant. Een, zeg maar, het is een apparaat. Yeah? Onderin en bovenin zitten uh, ultrasone spiekertjes. En met uh, kleine piepschuimballetjes. Hoe uh, weet het? Uh, die, die beweegt die zeg maar, door de ruimte heen. Yeah? En daar wordt dus uh, een, uh, een projectie op geprojecteerd. Dat is echt heel vaag dit. Uh, en daardoor uh, ja, kan die, uh, kun je dus hem ook daadwerkelijk aanraken. Eigenlijk uh, ja, het is nog niet helemaal hologram, zoals nee? we een hologram willen zien. Maar ja, en dan hoef je het... geen bril voor op te zetten. Nee, hoef je geen bril voor op te zetten. Oké. Okay. Uh, ja, projecteert hij dus in 3D uh, iets wat je ook nog kan aanraken. Zo. Nou, dit is echt een gamewereld. Uh, daar zijn ze fanatiek mee bezig in de gamewereld. Want hier kan je toch hele gave dingen mee doen gewoon. Hier kun je, ja, maar ook uh, weet het, voor, uh, voor bedrijven en dergelijke, om dingen te presenteren, uh, ja. zijn, uh, zijn die toch wel de tof technologieën van de toekomst. Dat mag je zeggen, dit is wel uh, baanbrekend gewoon. Oh, ik kijk, nog even, ik even. Nee, ik doe even een mopje, Het laatste plaatje ja, je, voor uh, tien je moet, 10 uur. Je moet even in de microfoon praten. Ja, sorry. Dat is beginnerslesje radio ja, maken. Dat uh, soms heb je nodig, af en toe. Ja, dat okay. het. Ik zal even een plaatje zetten. Oké, zit ik even te Goed, so Alvi Tempelman heeft een cd uit die heet Don't go wasting my time. Dat doen we ook iets. Who I am. Kreeg ik de lijsten onder een sterke stijging van de autobranden. In 2019 waren het uh, 5155, 51, uh, uh, uh, 51, 5155, 6% meer dan in uh, 2015. Ja, nou goed, 6% meer. Dan het klinkt als heel dramatisch. In Alkmaar waren het uh, in 2015 27 en in 2019 waren het er 40. In Zandvoort waren het er 0. En afgelopen jaar was het dus 1. Dus dat valt ook allemaal wel mee, eigenlijk. Maar goed, ja. en en dat het was is een wel een verdubbeling, verdubbeling, toch? Wat? Dat was een verdubbeling. Dat was toch? een verdubbeling. Nee. Nee, ja, oké. Okay. 100% toetsen. Of hebben ze de vorige keer een halve auto in de fik <laughs> Oké, okay. en de achtergrond een nul? Ja, dat is zoiets. Ik snap die mensen gewoon niet. Nee, oh. ik snap het niet. Maar ja, is, ik... dat, is dat een soort uh, statement tegen, tegen de auto, zou dat kunnen zijn? Ze zijn nou, tegen ik, de auto. Ik denk Nou, ze willen gewoon eerst... los. Ze gaan los, omdat ze te veel drinken. Nou, ik. Ik, ja? denk, uh, ik denk dat het vooral komt uh, ruzies, dat soort dingen. En dan tijdens Oud en Nieuw komt er toevallig bij die vervelende persoon vuurwerk. Ja, in maar de er kreel. was een flat en er waren gewoon iets van acht auto's naast elkaar in de fik gestoken. Waardoor, ja, dat, is ik is wel, niet, dat, dat is dat toch wel de aardigheid. Voor... Nou, en eentje niet. Dus er, nou ja, hoeft niet, maar ik denk dat dat ook wel Zal er geen status meer aan een auto zitten? De auto is nee, gewoon denk, een, een, een stomme wagenman. Het uh, is gewoon een natuurkorf, maar dan anders. Ja, dus is volgens mij wordt het ook een beetje gezien... want de auto heeft helemaal geen status meer. Gewoon een stom ding, staat in de nee. weg... Uh, maar ja, ik, ik stem ervoor dus dat die gasten gedwongen worden... om uh, inderdaad één uh, of twee maanden niet meer te drinken. Ja. En uh, laten we ze maar droog leggen. Want uh, nou, als, ja, die, die, als die drank in de man is... is Dat de is sowieso kan... voor januari een heel goed idee... Ja. om gewoon niet meer te drinken. Dry January natuurlijk. Ik doe mee met ik pas. En uh, uh, uh, drinken is het nieuwe roken. En uh, ja. zo gaan we langzaam alle dingen gewoon uh, weer uh, ja, zien. Maar goed, we, we gaan afscheid nemen. Het ja. best, uh, toepak leeft straks met man Goedemorgen wordt. Wij spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering...